late Kok met het NOS Journaal. Het dodental van het nieuwe coronavirus in China is opgelopen naar 56. Ongeveer 2000 mensen zijn besmet geraakt met het virus. Bijna alle slachtoffers zijn in de directe omgeving van de stad Wuhan overleden. Voor zover bekend zijn er twee doden buiten de regio gevallen. één in een naburige provincie en één in Shanghai, ruim 800 kilometer verderop. Inmiddels is de ziekte in verschillende landen opgedoken. Onder andere in Canada, Frankrijk en de Verenigde Staten zijn mensen besmet geraakt. Er komt een extra EU-top om te bepalen hoe de nieuwe Europese begroting eruit komt te zien. Door het vertrek van de Britten ontstaat er een gat van zo'n 14 miljard euro. De 27 EU-leiders kunnen het voor ons nog niet eens worden hoe dat tekort moet worden opgevuld. Een antidrukseenheid in Thailand heeft een pijnlijke fout gemaakt. Ondanks werd een aantal in beslag genomen auto's verkocht. In een van die auto's bleken nog 94.000 amfetaminepillen te liggen. Het hoofd van de thaise Antidrugsbrigade heeft zijn excuses aangeboden. De KNVB heeft met verslagenheid gereageerd... op het overlijden van oud-international Rob Rensenbrink, De voormalig voetballer overleed afgelopen vrijdag... aan de gevolgen van een spierziekte. Hij speelde 46 keer voor het Nederlands elftal... De voetbalbond noemt het WK van 1978 het hoogtepunt in zijn carrière. Op dat toernooi scoorde hij vijf keer. In de finale stond Nederland met 1-1 gelijk tegen Argentinië. Toen Renssebrink in blessuretijd op de paal schooit. Nooit eerder was de wereldtitel dichterbij, al dus de bond. Rob Renssebrink was 72 jaar. Het weer. Temperatuur komt uit tussen de 0 en 2 graden nu. Mogelijk later op de dag wat zon. En dan kan de temperatuur oplopen tot 8 of 9 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Maar dat zie je niet aan de buitenkant. Zie je hem klassiek?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 Goedemorgen, het is zondagmorgen, het is 8 uur en als u al wakker bent dan kunt u gaan genieten van heerlijke klassieke muziek in ons programma ZFM Klassiek. Wij beginnen deze morgen met het vioolconcert in E-Mineur, Opus 64, MWV 014, deel 2, het Andante. Het stuk werd gecomponeerd door Felix Mendelssohn. De violiste die het speelt is Anne-Sophie Moeter en zij wordt begeleid door het Gewandhaus Leipzig onder leiding van Kurt Mazur. Hoe oh, mooi kun je zondagochtend beginnen? Hè? Wakker worden en dan dit soort heerlijke klassieke klanken. We blijven nog even bij die viool. Want we gaan nu naar de componist César Frank. En van hem gaan we luisteren naar een vioolsonate in A majeur. De FWV 8. En dat zijn van die catalogusnummers hè, waarin de werken van die klassieke componisten gerangschikt zijn. Het stuk wat we eruit gaan draaien heet het Allegro poco mosso en het is Joshua Bell die viool speelt en Jeremy Denk speelt piano. naar de pianosonate nummer 14 in Cis Mineur Opus 27, nummer 2, de Moonshine Sonate. Ja, het is wel ochtend, maar we houden het toch even op de maneschijn. Deel 1, het uh, Adagio Sostenuto. Nou, de componist, dat weet u natuurlijk, is Ludwig van Beethoven. En de pianist die het uitvoert is Moura Limpani. Wat we nu gaan beluisteren heet A Gift of a Thistle. En dat komt uit de film Braveheart. Het epische verhaal over de Schotse vrijheidstrijder William Wallace. James Horner schreef het stuk en het wordt uitgevoerd door de London Symphony Orchestra onder leiding van James Horner. En af en toe kom je wel eens van die hele aparte leuke stukjes muziek tegen zoals het vorige. En het volgende is dat eigenlijk ook weer. Bluebird heet het. En het is gecomponeerd en uitgevoerd in dit geval door Alexis French. Die komt uit de United Kingdom, oftewel het Verenigd Koninkrijk. En hij speelt het op piano. Ja, sinds uh, zijn vierde jaar improviseert hij al uh, op de piano deze Alexis French, en hij heeft aan uh, de bekende, vele bekende Engelse muziekscholen uh, gestudeerd. En zijn liefde en zijn leven is natuurlijk improviseren op de piano. En zijn, uh, ja, zijn compositorische stijl ligt toch wel heel erg bij de oudere klassieke. Muziek. Goed, we gaan verder met de Suite Bergamasque. L 175, of L75 nummer 3, uh, Claire de Lune. Het uh, arrangement is van L. Caliette voor orkest en de componist, dat weet u natuurlijk waarschijnlijk wel, is, van, is Claude Debussy. Het wordt uitgevoerd, dit oorspronkelijke pianowerk, door een orkest en dat is het Philadelphia Philharmonic Orchestra onder leiding van niemand minder dan Eugene Ormandy. En ik hoop dat u er toch een beetje van geniet op deze zondagmorgen... ...met uw croissantje of misschien een kopje koffie. Of misschien wel bordje brinta, kan natuurlijk ook. In ieder geval een lekker ontbijtje met mooie klassieke muziek. En eh, het volgende stuk wat wij eh, gaan laten horen is het pianoconcert, in twee, eh, semi, of pianoconcert nummer 2... ...moet ik natuurlijk zeggen in C mineur. Opus 18 en daaruit eh, laten we u horen het tweede deel, het Adagio Sostenuto. Componist is Sergei Rachmaninoff. En het wordt uitgevoerd door het Royal Liverpool Philharmonic Orchestra. Onder leiding van Vasily Petrenko. Simon eh, Trpeski is de... Pianist, en dat is een man met een onuitspreekbare naam. En dat komt omdat hij uit Macedonië komt. straks even mijn tong over de naam van deze Simon. Hij heet dus inderdaad Tropjeski, als ik het goed uitspreek. En eh, mocht u gedacht hebben van gut, waar heb ik dit meer gehoord? Nou, uh, er zijn van die popartiesten die schaamteloos lenen bij uh, de klassieke componisten. En dat is ook gebeurd als u het liedje All By Myself kent van uh, Eric Carmen. Nou, dat liedje is dus in zijn geheel gebaseerd op dit uh, pianoconcert van Rachmaninoff. Of de naam Rachmaninoff ook bij de credits vermeld wordt. Dat vraag ik me af. Maar in ieder geval, het is wel zo. We gaan verder naar het Zwanenmeer. Opus 20, tweede acte, scène 10. Eh, moderato is de aanwijzing voor de uitvoering. Peter Iljitsch Tchaikovsky is de componist, maar dat zult u ongetwijfeld weten. En eh, het wordt uitgevoerd in dit geval door het London Symphony Orchestra. onder leiding van de bekende dirigent André Previn. En dan gaan we nu naar uh, Spanje op deze vroege morgen. De Fantasia para un gentil hombre. Deel 2A. Het Espanoleta. Espanoleta moet ik zeggen. Joaquim Rodrigo, die schreef het stuk. En uh, we hebben een fantastische gitarist voor u meegenomen. Namelijk Julian Bream. Niet een van de minste. We gaan uh, hem beluisteren met begeleiding van het... RCA Victor Chamber Orchestra onder leiding van. Ja, nou zit ik weer voor een dilemma. Moet ik nou zeggen Leo Brouwer? Of mag ik gewoon zeggen op zijn Nederlands zeggen Leo Brouwer? Want dat staat er. Het laatste stuk, dit eerste uur van ZFM Klassiek, is de symfonie nummer 5 in D-majeur. Deel 1, het Allegro ma non troppo. Uh, Allegro assai. Uh, William Boyce is de componist. En het wordt uh, uitgevoerd door de Academy of Ancient Music, onder leiding van Christopher Hogwood.